Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een Tanzaniaanse man die vanuit Oekraïne is gevlucht... mag voorlopig in Nederland blijven. Dat heeft de Raad van State bepaald in een spoeduitspraak. De man houdt het recht op opvang... totdat de hoogste bestuursrechter daar uitspraak over doet. De overheid wil dat deze zogenoemde derde landers... uiterlijk op 4 september Nederland verlaten... tenzij ze asielaanvragen en krijgen... In sommige vergelijkbare zaken besloten rechtbanken dat derde landers niet langer in Nederland mochten blijven. Eind november doet de Raad van State waarschijnlijk definitief uitspraak... met als doel duidelijkheid en eenheid te scheppen voor asielzoekers. De Egyptische zakenman Mohamed El Fayet is overleden. Hij was onder meer eigenaar van het Britse warenhuis Harrods en de Londense voetbalclub Fulham. Al-Fayed begon in Egypte met ondernemen en verhuisde begin jaren 70 naar het Verenigd Koninkrijk. Zijn zoon Dodi verongelukte samen met prinses Diana in 1997. Mohammed Al-Fayed was ervan overtuigd dat de Britse koninklijke familie erachter de crash zat, omdat zij wilde voorkomen dat Diana met een moslim zou trouwen. Mohammed Al-Fayed was 94 jaar... Russische en Belarussische vertegenwoordigers mogen dit jaar weer bij de uitreikingen van de Nobelprijzen zijn, heeft de organisatie bekendgemaakt. Dat besluit leidde tot onbegrip bij onder meer de Zweedse premier Christensen. De organisatie sloot vorig jaar nog vertegenwoordigers uit Rusland en Belarus uit vanwege de oorlog in Oekraïne. De transferperiode in het Europees voetbal is voorbij. El Ergazi en PSV gaan uit elkaar. De aanvaller kan transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Rijn Gravenberg verhuilt na één jaar Bayern München voor Liverpool. Het weer kans op mist in de loop van de dag. Zonnig met stapelwolken en enkele bui. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Many times I've been watching you negen Met een hoofdletter Z van Zon, Zee, Zandvoort en Zutbriss. I'm ren naar Frans en zet hem op 106,9. Zie je, vreemd. 24 uur per dag. Hete zomerlid. Haha, Tintin. Vrijdagmorgen half negen, morse koffie op mijn krant. Ik ben niet bij de les, wat is er aan de hand? Op de wereld, er is niemand zoals zij Ik kan alleen maar dromen Dat Jim Oven mis bij mij Ga de wereld bromen pizza met tonijn Zou de mafia vermoorden om bij jou te kunnen zijn Je wacht. Met bij jou in mijn gedachten aan de bar in Café in No. Blijf altijd op je wachten, maar nu is de avond lo. Hadden we een pizza met tonijn? zou mag wie vermoorden om bij jou te kunnen zijn? Vroeger We did get together oh, Join as children enjoy With When you're moving in the positive Your destination is the brightest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 It's on my mind I guess it goes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 France, cher pays de mon enfance, bercée de ton insouciance, je t'ai gardé dans mon De joie, ou la douleur, Douce France, Cher pays de mon enfance, Berger de temps insouciant. Van Zandvoort, Zandvoort.